Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Jersey City... zijn zes mensen omgekomen. Onder de doden zijn de twee schutters en een agent. De twee mannen schoten eerst bij een begraafplaats de agent dood. Hij deed mogelijk onderzoek naar een moord met illegale wapens. Daarna verschansten de twee zich in een Joodse supermarkt... waar een urenlang vuurgevecht ontstond... Volgens de politie zijn alle slachtoffers omgekomen door kogels van de schutters. De autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch motief. De Amerikaanse marine heeft de vliegtraining van 300 Saoedische militairen opgeschort. Dat heeft te maken met de aanslag afgelopen vrijdag op een marinevliegbasis in Florida... waar een 21-jarige Saoedische luitenant in een klaslokaal drie mensen doodschoot. De 300 Saoediers zijn gestationeerd op drie bases in Florida... Ze mogen voorlopig niet vliegen, maar krijgen nog wel theorielessen. In Milaan zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om de Joodse senator Liliana Segre te steunen. De betoging was een initiatief van honderden burgemeesters... die ook mee demonstreerden. De 89-jarige Segre heeft sinds vorige maand politiebewaking... na antisemitische bedreigingen. Segre werd op haar dertiende naar Auschwitz gedeporteerd. Ze overleefde de holocaust. Een Mexicaanse oud-minister is in Amerika aangeklaagd voor hulp aan drugshandelaren. Het gaat om Genaro Garcia Luna, die van 2006 tot 2012 minister van Publieke Veiligheid was. In ruil voor miljoenen dollars aan smeergeld zou hij het Sinaloa-drugskartel ongemoeid hebben gelaten. Daardoor zouden tonnen cocaïne naar Amerika zijn gesmokkeld. Garcia Luna werd gisteren opgepakt in Dallas en zal worden berecht in New York. Het weer vannacht valt te verspreid over het land regen. De temperatuur daalt naar een graad of 4. In de ochtend trekt het regengebied via het oosten weg. Morgen bewolkt bij maximaal 8 graden. En dan wijdere er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met men nu de nacht. Ha ha ha ha ha